U kunt luisteren naar De Lijkenpikkers, een radiotriller geschreven door Rodney Wingfield, opgevoerd in een regie van Greet Bernet in opdracht van de BRT. Hoor nu toch eens die regen, net als in de nacht toen het allemaal begon. Pijpensteden regende het. Die dag was alles fout gelopen. Ik was doornat, hondsmoe en ik wilde tussen de lakens. Maar zoals mij was opgedragen, stopte ik aan een telefooncel om het antwoordapparaat op kantoor te checken. Ik hoopte, ik bad dat er geen oproepen meer waren. Dit is het antwoordapparaat. Er is niemand meer op kantoor, maar alle oproepen worden voortdurend gecheckt. Als u na de toon uw boodschap inspreekt, dan reageert onmiddellijk ons team van ervaren en hooggekwalificeerde speurders. Maakt niet uit hoe laat het is. Dag en nacht. Dat team van hooggekwalificeerde speurders, dat was ik. En ervaring had ik nog nauwelijks. Een maand geleden werkte ik nog op een kantoor. Ik schreef computerprogramma's. In een droog en lekker warm kantoor. Met regelmatige uren. En elke maand stip mijn loon. Maar eh, ik laat me gaan, dus allemaal verleden tijd. Met de afstandsbediening spoelde ik het bandje door. Alsjeblieft, ik weet dat het laat is, maar. ...zou u onmiddellijk iemand naar hier kunnen sturen. Ik heet De Vilder. Mevrouw Stefanie De Vilder. Het adres is Lijsterbes, Kanaaldreef, Westrand. Het is erg dringend, alsjeblieft. Haast oh, u. Ik ben van open. Een hysterisch mens. Dat ontbrak er vanavond nog aan. Maar de Kanaaldreef ligt in een betere wijk. Allemaal kasten van huizen, Rolls Royces en geld... Zo'n rijke klant kon ik toch niet laten schieten. Zelfs niet met dit weer. Het huis was groot en grillig. Maar er klopte iets niet. Zeker twintig vensters keken op je neer. En nergens slecht. En toen ik aanbelde... echode het geluid. Een echo in het niets. Met enkel spoken... ...om op mijn aanbellen te reageren. Die begon me net af te vragen of ze me niet voor de gek hadden gehouden toen... Wie is het? Mevrouw De Vilder, mijn naam is Toppens van het creatieve bureau A. Goddank. u bent er. Ik dacht dat ik gek werd. Dank ik. Mevrouw De Vilder zag er helemaal niet uit als een spook. Asblond, vooraan in de dertig en grijze ogen. Wat zag ze er goed uit? En wat zag ze er bang uit? Ja, mag ook je jas? Ik dacht al dat dit niet het juiste adres was. Ik zag nergens licht. Ja, ik moet alle gordijnen gesloten houden. Anders houdt hij niet op me te bespieden. Wie? Mijn man. Ah, zo. Ja, laten we naar de zitkamer gaan, hè. Hier, langs. Ik zal... Is er iets? Raak je dat niet? Ik beaamde... En de snuffelwedstrijd begon. Maar ik wist helemaal niet waar ik moest snuffelen. Er ging een lichte, muffe geur. De basisaroma's kwamen van de weelderige leren bekleding... ...van het brandende hout in de open haard... ...en van het dure, prikkelende parfum waarin zij was gehuld. Ja, ik word toch niet gek? Het is er toch? Of niet soms? Ja, wat weet u dat ik precies... ook. U ruikt toch er ook van een sigaar? Zij betaalde de rekening. Uh -huh. En als zij wilde dat er een geur van sigaren hing, wel, dan kon ik een sigaar ruiken. Uh, ja, ja, nu u het zegt, uh, zwak is, maar uh, hij hangt toch? Ja. God goddank. Huh. Ik dacht nog even dat de politie gelijk zou krijgen. De politie? Ja, ze zeggen dat ik mij die dingen inbeeld. Maar gaat u toch zitten. Wilt u iets drinken? Wendy, whisky? Uh, whisky, graag. Uh. En wat kan het detectivebureau A's AAS voor u doen, mevrouw De Vilde? Het gaat om mijn man. Heb je dat gehoord? Er is iemand, buiten. Daar bij het venster. Ik zal eens gaan kijken. Voorzichtig, je doe het licht uit. Dan ziet hij ons niet. Er is niemand, mevrouw nee, De Vilde. Nee, nee, doe die gordijnen dicht. Kom zelf maar eens kijken. Nee, ik, ik zal... Gordijnen dicht. Ik zal het licht weer aan doen. Zo, dat is beter. Uw drankje, wilt u ijs of soda? Bedankt. Gezondheid. Gelooft u dat doden uit hun graf kunnen opstaan, meneer Koppes? Ah, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, mevrouw. Zei u niet dat u het over uw man wilde hebben? Ja, hij zwerft altijd rond het huis. Hij kijkt naar binnen. En vannacht is hij zelfs binnen geweest. U hebt toch ook de sigaren gerookt? Hij wil me pijn doen. En u bent naar de politie geweest? Ja, maar ze willen mij niet helpen. Waarom niet, mevrouw de Vilder? Mijn man is dood, begrijpt u. Hij is drie weken geleden gestorven. Goedemorgen, meneer Koppes. Morgen. <tus> <Gelach> uh, ben, bent u vannacht nog langs mevrouw de Vilder gegaan? Ja, ja, nogal wat tijd verloren. Is de baas er al? Ja, ja. En uh, hij heeft dan naar je gevraagd. Uh, begrijp <tus> Ik begrijp het niet, meneer Verbiest. De cheque voor de huur is vorige vrijdag verstuurd. Hij zou al dagen moeten zijn. Ja, dat verdomde postkantoor wil zich niet haasten. Wat? Ja, ik weet dat vorige maand precies hetzelfde is gebeurd, maar... Dat, ...maar dat wil ik nu net zeggen, de post werd niet efficiënt genoeg. Ja, akkoord, vreemd dat ze blijkbaar altijd onze cheques kwijtraken, ja. Dat is Harry de Raven, eigenaar van het detectieve AAS. Hoe zal ik hem beschrijven? Gewikst, onbetrouwbaar. En zoals gewoonlijk zat het te liegen dat hij zwart zag. Weet je wat ik ga doen? Ik schrijf nu meteen een nieuwe cheque uit en ik ga hem zelf eigenhandig op de post doen. En als ze op de post hun werk willen doen, dan hebt u hem morgen vroeg. Hm? Dat beloof ik u plechtig, meneer Verbiest. Plechtig. Ja, ja, tot ziens. Oh, geld, geld, geld. De mensen denken tegenwoordig aan iets anders meer. Annie, Annie. Ja, wat? Morgen gaat er een verbiest bellen om te klagen dat de cheque, die ik hem had beloofd, nog niet is aangekomen. Wat er ook gebeurt, u schakelt hem niet door. Hè? Zeg dat, uh, uh, dat ik weg ben, dat ik in het ziekenhuis lig, doodziek. Het ja. is zitten koppers. Ja. Hoe is dat gisteren nacht afgelopen met die weggelopen tiener? Ze was helemaal niet weg toen ik daar aankwam. Hm? Ze is uit eigen beweging naar haar mama teruggegaan. Maar je hebt toch het voorschot de <kliek> Tomme koppers kon me niet vertellen dat je geen voorschot hebt gevraagd. Ik heb geprobeerd. Geprobeerd. Je kent toch onze politiek? Onze basisregel? Wij nemen geen zaak aan zonder voorschot. We zijn overeengekomen dat... Wij, wij wel, meneer de Raven. Wij zijn overeengekomen, maar de klant niet. Ah, Ze wilde niet betalen. Dat is toch prachtig, hè? Afschuwelijk prachtig. Heb je vandaag de post ingezien, meneer Koppes? Hier, kijk hier. Ik zal hem u laten zien. Rekeningen, rekeningen en nog meer rekeningen. Hoe moet ik die allemaal betalen als er geen geld binnenkomt? U hebt mij ook al twee weken niet meer betaald. En is dat alles waar je aan denkt? Aan dat soort zielige probleempjes. Hoe is dat gisteravond afgelopen met die, die mevrouw de Vilder? Over een kwestie van absoluut en regelrecht tijdverlies. Wat bedoel je? Jij hebt de zaak toch aangenomen? Kom me niet vertellen dat je de zaak hebt laten schieten. Maar ze wilde dat we haar man zouden zoeken. Ja, en dan? Haar man is al drie weken dood en begraven. Ja, dat maakt het dan wel echt gemakkelijk, hè? Dan weten we meteen waar we moeten gaan zoeken. Volgens haar zwerft hij rond het huis, gluurt naar binnen en rookt sigaren. Die stomme koe heeft een psychiater nodig, geen detective. Jij bent degene die een psychiater nodig heeft. Als een klant wil betalen, dan nemen we de zaak aan. Het kan me niet schelen hoe dom de zaak is. Oh, pak een jas. jullie vertrekken. Uh, waar naartoe? Naar een klant die betaalt. Ik heb de zaak Martens, de, ge de gevluchte bankbediende. Vaag. Mm, Wel, we gaan naar dat oude grijze moedertje van Martens. Ja. Zij betaalt ons om hem te vinden. De details geef ik hem uit de auto. Annie? Ben niet doof, hoor? Ja, we vertrekken. Uh. Hey. <laughs> Hier naar links, koppus. Maar wat is dat toch met die motor? Toen ik je deze auto gaf was ze compleet in orde. Jij moet zorgen dat dat zo blijft. Wat zeg je, compleet in orde? Toen ik hem kreeg was het een stuk schroot. En vannacht haperde er iets. Ik ben zelfs moeten uitstappen om hem in de gutsende regen te repareren. Omdat je hem niet verzorgt. Wat een mooie motor na nou te voldoen, meneer Zelpen. Zeg luisteren, hier. Als goed, koppus! Met hem te weg. Ik wil geen ongeluk met deze auto voor de verzekering betaald is. Wat wil ik u zeggen dat ik met een wagen rijdt die niet verzekerd is? Een technisch detail. Komt in orde zodra ik geld heb. Ja. Maar, maar ik kan het beter hebben over die bankbediende. Marcus is zijn naam. 29 jaar oud, ongeheugd, werkt op de, de computerafdeling van de Nationale Bank. Ze moeten beweren dat hij geen enkele ondeugd heeft. Kok niet, rookt niet, drinkt niet en hij leest geen flair of kwink of zonnig nieuws. De, uh, vriendinnetjes? Helemaal geen vrienden, geen vrouw of mannen. Blijkbaar erg gelukkig met die vervelende job op de bank. Drie weken geleden schroefde hij zijn pen dicht en hij verdween. Sindsdien heeft niemand nog wat van hem gehoord. Ah, woonde hij alleen? Nee, bij zijn oude grijze moedertje en zij heeft ons ingehuurd. Dagelijks een voorschot van vijf blauwe brieven en een extraatje als we hem leven naar wel terugbrengen. Ja, daar is het. Pak je daar. Bij die lantaarnpaal. Bij die lantaarnpaalkoppers. Nog nieuws, meneer de Voorlopig niets definitiefs, me, mevrouw Martens. Maar ik heb een paar veelbelovende sporen en daar ga ik nu achteraan. Ik, ik ben ervan overtuigd dat er iets heel ergs met hem gebeurd is. Mm. Hij zou nooit wegblijven zonder me te waarschuwen. Miss, misschien is hij wel... Is hij wel dood? Maar mevrouw, mag dus toch? Kalm, kalm. kalm er kan van alles gebeurd zijn. Hij kan zijn geheugen kwijt zijn. Wie weet, zwerft hij eigenlijk rond, Verdwaasd in de hoop dat zijn geliefde de rekeningen blijven betalen van de erg toegewijde mensen die hem zoeken. En over rekeningen gesproken, mevrouw, u vergeet toch niet dat wij vorige week nog niet betaald zijn? Ja, wat is er toch? Scheelt er iets aan? Ik, ik kan u niet langer betalen, meneer de Raven. Mijn spaargeld is op. En van bij pensioentje moet ik leven. Ik zal u moeten vragen... de zaak af te ronden. We doen dit toch niet enkel en alleen voor het geld, mevrouwtje. Alles in noten, koppers. Ja, ja, meneer Draven. Het geluk van een klant betekent voor ons veel meer dan geld. Sponsor over, mevrouw. We vragen nu geen cent meer. Een heilig... Meneer Draven... U bent een levende heilige. Ja, zo word ik uh, geregeld genoemd, ja. En toch moet ik dat in alle bescheidenheid ontkennen. De raven voerde iets in zijn schild. Wat precies wist ik nog niet, maar hij zat ergens op de broeden. Ik bekeek hem, maar hij wierp me alleen maar die vals onschuldige blik toe. En toen probeerden we een homp zelfgebakken keek naar binnen te wringen. Mevrouw Martens had hem ons opgedrongen, verbrand van buiten, nog klef van binnen. En wat een afschuwelijke smaak. Het is gewoon onmogelijk, mevrouw, dat de man zo'n lieve thuis in de steek laat... ...en zich zo'n lekkere keuken ontzegt. Hij is zijn geheugen kwijt, neem dat maar van me aan. Oi, ik hoop, ik hoop maar dat u gelijk hebt, meneer de Raaf. Nog een stukje keek. Nee, nee, nee, dank u. Ik moet een beetje op mijn lijn letten. Oh. Uh, Hoe lang werkt uw zoon al op de bank, mevrouw? Twaalf jaar. Sinds hij afgestudeerd is. En hij is oh. nog nooit weggebleven? Hij heeft nog nooit één werkdag verzuimd. We, we, we, wegens ziekte of zo. Ja. Oh, nee, nee, ik, ik ben aan het liegen. Hij heeft. Een halve dag vrij afgenomen voor de begrafenis van zijn vader. Zo. Maar uh, de, de volgende dag heeft hij extra lang gewerkt om het weer goed te maken. Ja, vertel eens iets over de dag toen hij vertrok, uh, mevrouw Vrijdag de 17e. D daarover is niet zoveel te vertellen. Hij is hier vertrokken met zijn boekentas, zijn paraplu en zijn boterhammetjes om precies... 17 over 8. 17 over acht? Over acht. Ja. ja, zoals altijd. Hij zei uh, tot vanavond. Maar... Hm. En hij was weg. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord. Ja, en uh, hoe laat had u hem terug verwacht? Ja, altijd op hetzelfde tijdstip: zomer, winter, regen of zon. Hm. Om precies. Twee minuten over zes stapte hij door die deur binnen. Mm. stipt. En, en, en toen het half zeven werd, ja, aarzelde ik niet langer en ben ik recht naar de politie gegaan. En uh, wat zei de politie? Ze namen me helemaal niet ernstig op. George is een volwassen man, zei ze. En het is zijn zaak als hij thuis weg wil. Niet die van de politie. Typisch, mevrouw. Als uw zoon een bekeuring niet had betaald... dan zouden ze berken verzetten om hem te vinden. Maar omdat hij een eerlijke en rechtschapen burger is... met een bezorgde moeder, luisteren ze niet eens. Gelukkig geldt dat niet voor het team van speurders... dat u in persoonlijke dienst hebt genomen. Uh, mevrouw, was uw zoon de jongste tijd onrustig? Of uh, in de war? Ja, een beetje gespannen misschien, maar, maar niks ergs. Misschien had hij wel een indigestie. Uh, hoe bracht hij gewoonlijk zijn avonden door? Meestal bleef hij thuis om, om naar muziek te luisteren of om met zijn computer te spelen. Maar de jongste tijden dan bracht hij veel tijd door in zijn club. Huh? Wat voor club? Zijn computerclub. Mm. Dat was zijn hobby. En zijn werk. Ja. Ook op de bank werkt hij met computers. Ja, ja, dat hebt u al verteld. Mevrouw, mag mijn collega de kamer van uw zoon eens bekijken? Nee, nee, nee, nee ja. mevrouwtje, blijft u maar rustig zitten. Ik weet waar het is, ik zal hem wel voorgaan. Kopjes. eens. Ja. Hier is het. Ja, ja, goed, goed, goed. Hier is het. Maar wat voor spelletjes bent u aan het spelen? Eh? Wat is dat allemaal met die flauwekul van uh, we doen dat wel voor niks? Om dat lieve oudje te helpen. Ja. Ik ben wel wat meer dan zo'n geldverslindende telmachine. Of wat dacht u? Zeg maar, wat een computer is hij niet mooi? Dit soort dingen kan de meest ingewikkelde berekeningen in één oogwenk oplossen. Kijk, kijk, uh, Koppers, zal ik je laten zien. Ik zal er iets ingewikkelds instoppen. Twaalf 12 maal 12 is... 143,9989. Verrek, dat zit er niet naast. Luister eens, nog nooit hebt u iets voor niks gedaan. Wat, wat bent u van plan? Doe die deur dicht. Ah. Jij wil een echte detectieve zijn, hè? Wel, begin dan maar al te speuren. Je zit er met je neus bovenop. Daar. De computer? Juist. Een simpele bankbediende... met als meest prikkelende bezigheid kruisportraadsels oplossen. Zo'n onbeduidend kereltje... ziet dagelijks miljoenen frank voor zijn ogen flikkeren. En plots scheert hem door zijn hoofd. Waarom zou daar niets voor mij bij zijn? Computerfraude. Ja, hij is ermee aan de haal... Met dit ding hier heeft hij gesjoemmeld, geld bij elkaar geraapt en weg was hij. Er, kunt u dat bewijzen? Bewijzen? Een goede detectief heeft geen bewijs nodig. Intuïtie, dat heb ik. Intuïtie. Oh. En een verdomde indigestie. Waarom ben ik niet uit de buurt van die fatale zelfgebakken cake gebleven? Hoe hij al die jaren haar keuken heeft verdragen is mij een raadsel. Als hij iets gegapt heeft, dan zou de politie hem zoeken. Ze hebben de hele kamer overhoop gegooid. Is niet zeker. Banken houden er niet van dat mensen aan hun computersysteem twijfelen. Ze kunnen zich dat verlies veroorloven. Ze houden moet mondje wel dicht. Nee, nee, nee, nee. Je kunt niets bewijzen. En ik ben nog lang niet overtuigd. Maar luister eens, laten we aannemen dat u gelijk hebt. Hm? Waarom zoeken wij hem dan gratis en voor niks? Als we hem gevonden hebben, spreken we af dat we niets tegen de bank zullen zeggen. Misschien betaalt hij ons dan wel een niet te verwaarlozen sommetje. Chantage? Dus. Helemaal niet, een gebaar van vriendelijkheid. Zijn oude moedertje mag niet te weten komen dat hij achter de tralies kan vliegen. Haar hm? hart zou het begeven. Ah, u bent te goed voor deze wereld. Zei u niet dat Martens niet rookt? Mm. En uh, wat is dit dan? Sigarenbeuk. Waar heb je die gevonden? In zijn snippermand? Leg maar één terug, Sherlock Holmes. Mm. We gaan hier niet met sporen zitten spelen. Trouwens, het wordt tijd dat we opstappen. Ik heb nog een klusje voor je. Wat, wat voor klusje? Ik zal het je in de auto wel uitleggen. Kom, kom eens. Voor de aller, allerlaatste keer. Ik doe het niet. Je doet wat er van je gevraagd wordt. Waarvoor word je betaald, denk je? Betaald, betaald. Wanneer ben ik nog eens betaald? Hoeveel weken bent u me nu al schuldig? Ik bezorg je ervaring. En dat is al wat meer waard dan duiden, denk ik. Ja, maar niet in de winkels. Annie, weet u wat hij mij heeft opgedragen? Iets wat hij zelf niet durft. Hij zou willen dat ik de wet overtreed. De wet ontwijk. Zich ja. voordoen als politieofficier is de wet overtreden. Maar dat is toch niet zo moeilijk? Luister, je gaat naar de bank en je stelt je voor als wachtmeester Koppus. Ja, en wat als ze me vragen me te identificeren? Dan, uh, dan laat je dit, dit legitimatiebewijs zien. Legitimatiebewijs? Voorzichtig! Het is nog niet helemaal droog. Ik heb de foto van je identiteitskaart genomen. Hiermee zwaai je wat voor een neus, maar niet te voorzichtig laten onderzoeken. Het zal gaan als een fruitje van een cent. Als het zo gemakkelijk is, waarom doe je het niet zelf? Mogelijk. De directeur kent me... Vorige week nog was ik bij hem op kantoor. Was dat toen hij uw checkboekje in... Ja, ja, zeg, doe maar. Gooi mijn privéleven maar te grabbelen. Maakt zei uit, hoor. Hey. Luister. Je vertelt aan de directeur dat de moeder van Martens aan de politie heeft gevraagd... ...zijn verdwijning te onderzoeken. Hm? Hmm. Ondertussen kom ik naar de bank en ik vraag naar de directeur. Als hij alleen laat in zijn kantoor, duik jij in zijn vertrouwelijke documenten. Ik wil weten hoeveel Martens achterover heeft gedrukt... en of er ergens een spoor is dat ons naar hem kan leiden. Wat als de directeur terugkomt en me betrapt... terwijl ik nog eens een dossier zit te snuffelen? Hij zal je niet betrappen. Ik hou hem wel aan de praat. Tot u de deur opent en naar buiten kijkt. Ah, fluitje van de suint. Maak je maar geen zorgen. Ik maak me helemaal geen zorgen. Omdat ik niet van plan ben het te doen. Gaat u toch zitten, meester. Uh... Koppens, meneer. Wacht, meester Koppens. Hey, uh, ah, ja, ja, ja. Uh... Een spijtige zaak, die affaire, Martens. Mm. Arme kerel. Doorgeslagen, veronderstel ik. D dat kan gebeuren als je te lang hetzelfde werk doet. We hebben hem nog een overplaatsing uit de computerafdeling voorgesteld, maar hij wilde niet. Werd er na zijn verdwijning een accountantsrapport opgesteld? Dat is de regel in dit huis. Ah. En heeft het onderzoek onregelmatigheden aan het licht gebracht? Er is niets gevonden dat een politie-interventie zou kunnen rechtvaardigen. Het dossier daarvoor u, meneer, zou dat het persoonlijke dossier van Martens kunnen zijn? Dat zou kunnen. Zou ik dat eens mogen inzien? Onmogelijk. Uh. Dat is vertrouwelijke informatie. Wil ah, u mij me even excuseren? Met de directeur. Wie? De raven. Wat moet hij hebben? Als het voor nog meer krediet is, dan is het nee. Ik kan hem nu niet ontvangen. Er is iemand. Moet het absoluut nu? Ja, ja, ja het is al goed. Zeg hem dat ik eraan kom. Excuseert me even, wacht meester. Er is iets dat blijkbaar niet kan wachten. Maakt niet uit, meneer. Doet u het vooral rustig aan? Het zal niet lang duren. Hij was nog maar net de deur uit of ik dook in het dossier van Martens. Er stond op vertrouwelijke informatie. Het barsten van de papieren. Er was ook een plastic zakje met daarin blijkbaar de dingen die op zijn bureau hadden gestaan. Het enige dat me echt interesseerde was een adresboekje. Ik stak het in mijn zak. Daarna wilde ik me nog met het dossier bezighouden. Ik stond op het punt toen... Wat bent u in godsnaam aan het doen? Ik, uh, ik was aan het... U stond op het punt vertrouwelijke documenten in te kijken. Daarvan hebt u het laatste woord nog niet gehoord, wachtmeester. Dit wordt aan u meerdere gemeld. En nu, eruit! Eruit! Waar zit hij? Uh, meneer de Rave, hij is terug. Ah, uh, uh, daar bent u dan. Ja, Ja, ja, daar ben ik dan. En waar was u dan? Heeft mij op heterdaad betrapt. Het is mijn schuld niet. Jij moest toch ook die deur in het oog houden? U moest hem buiten houden tot ik een teken gaf. Ik moest er nogal snel vandoor. Er kwam iemand binnen die ik liever niet zag. Uh, wie? Inspecteur Vliegen van de Bakkenmannenwinkel. Hij kan mijn leven tevreden. Er wandelt de politieinspecteur binnen. U zet het op een lopen en u laat mij achter met een vals legitimatiebewijs, terwijl ik vertrouwelijke dossiers van een bank aan het inkijken ben. Dat is toch niet tegen de wet in vertrouwelijke dossiers kijken? Zich voordoen als een politieofficier met de bedoeling te bedriegen? Dat is wel tegen de wet. Heb ik je misschien gevraagd er iets aan toe te voegen? Dat heb jij maar verder, jij. En uh, wat ben je uit die dossiers te weten gekomen? Niets. Hij was te vlug terug. Ik heb nog net dit adresboekje achterover kunnen drukken van Martens. Hm. Stelt nogal wat voor. Het helpt ons al evenveel als die sigarenpeuk. daar Annie, als het over geld gaat, ben ik er niet. En je weet niet wanneer ik terug ben. Detectieve Bureau Aas. Uh, een ogenblikje, alstublieft. Mevrouw de Vilder. Uh, zeg dat het dringend is. Ik ben er ook niet. Wacht eens even. wacht eens even. De Vilder, is dat een mevrouw met haar dode man die nog leeft? Ja. ja. Die met dat enorme huis en die wel degelijk bereid is om ons te betalen? Ja, maar... Uh... Geef hier, heb ge, hier die telefoon. Hallo, mevrouw de Vilder? Ah, natuurlijk versta ik dat. Zeker, mevrouw. We komen meteen. Gisteravond heb ik hem weer gezien. U was net weg. U hebt uw dode echtgenoot gezien. Ja, u denkt dat ik gek ben, niet? Maar dat denkt hij helemaal niet, mevrouw. Hij doet altijd zo vervelend. Ik heb hem wel degelijk gezien en ik wil dat u naar hem op zoek gaat. Mevrouw De Vilder, uw man is dood. Maar hoe kan hij dood zijn als mevrouw hem gisteren nog gezien heeft? Mevrouw, ik ben ervan overtuigd dat we hem zullen vinden. Maar dat zou wel een, een tijdje kunnen duren en... Goedkoop is dat niet. Wij vragen tenminste 15.000 frank per dag plus ontkosten. Ja, maar geld is geen probleem. Ah, ah, het zal erg aangenaam worden met uw zaken te doen, mevrouw de Viller. In um, detail nog. Als blijk van vertrouwen vragen wij gewoonlijk een, uh, een, een voorschotje van, uh, laten we zeggen, uh, 15.000, 20.000. Of uh, 20.000. Ik ga mijn checkboek halen. Ja. Mm. Wat een aantrekkelijke dame. Waar gaan wij in godsnaam een dode vinden? Je gaat dat geld toch niet van haar aannemen? Ze is gek. Maar als ze haar gelukkig maakt iemand te betalen... ...om op zoek te gaan naar haar lieve, dode, echtgenoot... ...dan kan ik dat toch niet weigeren? Och, er is vandaag al zo weinig geluk in de wereld. Hm? Sst, daar is ze. Voor wie schrijf ik de check uit? Uh, de, de schrijft u zo uit, mevrouw, dat wij helemaal onmiddellijk kunnen gaan innen. Op dit ogenblik loopt er iets fout met onze bankrekening. Zit u een of andere computerfanaat? Alsjeblieft. Dank u. Ja, uh, beginnen we dan maar met de details. Jij noteert, kop eens. Uh, uh, ja, natuurlijk, meneer Draven. Hij bekijkt me. Hij hangt altijd rond het huis om het te begluren. Is... Is hij er op dit ogenblik? Nee, overdag verbergt hij zich, maar vanavond zal hij er zijn. Ik ben zo bang. Hij heeft mij de schuld, ik ben er zeker van. Geeft u de schuld voor wat? Voor zijn dood. Ik had hem kunnen helpen, maar ik wist niet dat... Hoe is uw man gestorven? Hij heeft de hand aan zichzelf geslagen. Zelfmoord? Ja. Ah. En uh, hoe is het gebeurd? Vertel eens. André was boekhouder. Hij beschikte over een enorme sommen geld voor zijn klanten. Hmm. Om te gokken leende hij geld, maar hij verloor telkens weer. En zijn verliezen probeerde hij goed te maken door nog meer te lenen. Maar ook dat verloor hij. Als je zegt lenen, bedoelt u dan dat hij van de rekeningen van zijn klanten stal? Ja, ja. Ja. En zijn belangrijkste klant kwam erachter en dreigde de politie te waarschuwen als hij niet onmiddellijk werd terugbetaald. Hmm. Maar André kon onmogelijk mogelijk zoveel geld bij elkaar krijgen. En daarom is hij maar naar zijn studeerkamer gegaan. Hij hield een revolver tegen zijn kin en haalde de trekker over. Over hoeveel geld hebben wij het nu? Och, ergens in de buurt van zeven miljoen. Ze... Nou, dit huis is toch veel meer waard, mevrouw? Waarom verkocht hij het niet? O Omdat het niet van hem was, maar van mij. Ah. Ja, hij wilde dat ik het verkocht, maar hij heeft er zelfs om gesmeekt. Maar ik wilde niet. Ons huwelijk was kapot. Begrijpt u? Mm -hmm. Ik had nooit gedacht dat hij zich van kans zou maken. Maak zelf toch geen verwijten. Mijn man heeft mij de schuld. Hè? Hij liet een berichtje na. Een en al bedreigingen. Een en al haat. Ik heb dat nooit tegen de politie gezegd. Het stond op zijn cassette recorder. Hebt u de opname nog? Ja. Ben ik zal ze u laten horen. Jij hoer. Je hebt me vermoord, hoer. Jij hebt me zo ver gekregen. Jij hebt me hiertoe gedwongen. Als er leven is na de dood, dan kom ik terug. Voor jou. Goed gehoord? Ik kom naar je terug. Gisterenavond is hij teruggekomen. Hij is binnen geweest. Waar? Ik zal het u laten zien. Dit is de studeerkamer. En hier is het gebeurd. Een kleine kamer met een bureau en een draaistoel. Achter het bureau schuifdeuren met zware gordijnen. Op het bureau een dure computer. Niks op de houten vloer. Hier en daar wat vlekken die na een flinke schrobbeurt niet verdwenen waren. Hier zat André altijd met zijn computer te spelen. Hij was geniaal met cijfertjes. Een wiskundig genie. En toch kon hij alleen maar geld verdienen door het te stelen. Raak die gordijnen niet aan. Het spijt me. Maar precies daar heb ik hem gisteravond gezien. Wat is er eigenlijk gebeurd, mevrouw? Vertel eens. Ja, ik wilde gaan slapen. Toen ik door deze deur kwam, hoorde ik een piepend geluid. Zoals uh, van die draaistoel als André erin ging zitten. Het is waarschijnlijk met wat olie verholpen, maar... Ik keek naar binnen, maar de studeerkamer was leeg. En toen hoorde ik dat krakend geluid achter de gordijnen. Alsof iemand van buiten naar binnen wilde. Ook al wilde ik de kamer uit, ik, er was iets dat me naar het venster lokte. Ik trok de gordijnen open. En? Daar stond André, achter het venster. Zijn nagels krasten over het glas. Ja, maar dat kan toch niet uw man geweest zijn, mevrouw. Uw man is dood. Een of andere grapjas die je wilde bang maken... Maar nou, ik stond vlakbij hem. Het licht scheen recht in zijn gezicht. Of denkt u misschien dat ik mijn man niet meer zou herkennen? Ja, natuurlijk wel. Hè? Ja, en, en wat gebeurde er toen? Ja, schrevend ben ik de hal ingelopen. Ik heb de politie gebeld. Twee agenten hebben mijn huis onderzocht, maar ze hebben niets gevonden. Ze zeiden dat ik het maar allemaal ingebeeld had. Net als u, meneer Koppes, of niet soms? Uh, ik hou me wel met de details bezig, mevrouw. Wacht in de auto, Koppes. Waar heb je me nu weer mee opgezadeld? Ze wil bescherming. Je meldt je aan om 9 uur en je blijft er de hele nacht. U denkt toch zeker niet dat daar spook van een man weer gaat opduiken? Luister eens goed, Koppers. Ik kan het me niet aantrekken, hè. Spoken, vampieren, het monster van Frankenstein... of over een grootmoedie op een weerwolf botst. Onze klant wil bescherming en die bieden wij haar. Zolang ze maar blijft betalen, oké? Okay? Maar de lucht. Het zal weer stormen vannacht. U neemt dan dit bed, meneer Koppers? Goed, goed. Dat is fijn zo, ja. En de badkamer is vlakbij, hier tegenover, de gang in. Ik zal het wel vinden. En uh, waar slaapt u dan? In de kamer hiernaast. Oh, ja. Komt deze tussendeur uit in uw kamer? Ja. In orde. Uh, mag ik u nog een drankje of een hapje aanbieden? Nee, nee, nee, nee, nee, dank u. Uh, mevrouw, u zei dat u niet meer zo goed kon opschieten met uw man. Is dat zo? ja. Als dit allemaal niet gebeurd was, dan waren we uit elkaar gegaan. Bent u al lang particulier, detectieve? Een paar weken. Ik werkte op een kantoor en toen zag ik een annonce in de personeelsgids. Vastgeroest en u verlangt naar een avontuurlijk en spannend leven... schrijft naar postbus zoveel. Ik schreef en meneer de Raven antwoordde. Zijn voorstel kwam erop neer dat ik 50.000 frank in de zaak zou investeren... en in ruil daarvoor zou hij mij het vak leren... Ja, dat leek mij een goed idee. Toen. Moet u veel s'nachts werken? Mm, alleen als het een rotklus is. En uh, als het regent dat het giet. Oh, u beschouwt dit dus als een rotklus. Oh nee, nee, nee. zo bedoelde ik dat niet, mevrouw. Mm. Excuseert u me. Ik zou naar bed willen. Ik ben zo moe. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik kijk nog even na of alle deuren en ramen wel gesloten zijn. Goeienacht, mevrouw de Vinder. Ik denk dat we storm zullen krijgen. Ja, de lucht zal er in ieder geval zuiverder door worden. Goeienacht, meneer Koppens. Goeienacht, mevrouw. Ik heb de hele plek onderzocht. Van boven tot onder. Elke centimeter heb ik betast. Ik ben in laden gedoken. Deuren en vensters heb ik gecontroleerd. Het huis was ook zo groot en alleen een deel ervan was bewoond. Voor de rest kamers en nog eens kamers. Met afgedekte meubels of leeg en kelders vol spinnenwebben... met piepende deuren en voetstappen die me overal volgden... maar die nog naganden toen ik al lang gestopt was. Ik was erg blij toen ik in die warme slaapkamer terugkwam. Ik deed het licht uit en plofte op het bed, mijn kleer nog aan... Naast me, zo dun was die scheidingsmuur, hoorde ik het ruisen van de lakens als mevrouw de Vilder, gehuld in een erotisch parfum, onrustig bewoog in haar slaap. Ik nam me voor klaar wakker te blijven. Maar... Wille, wat gebeurt er? Gehoord. Heb je dat gehoord? Wat gehoord, mevrouw? Mijn man. Hij riep mijn naam. Nee, mevrouw, ik heb uw man uw naam niet horen roepen. U had een nachtmerrie of zo. Luister. En hoe lang moeten we nog zo blijven luisteren? Stefanie. Stefanie. Gehoord. Alsjeblieft zeg dat u het gehoord hebt. Ja, ik heb het gehoord. Dat is mijn man. Stefanie. Stefanie. Het komt van beneden. Wacht hier. Nee, nee, nee, alsjeblieft. Laat me niet alleen. Laat me met u meegaan. Toen we op onze tenen naar beneden gingen, leek de stem uit alle richtingen tegelijk te komen. Stefanie. Stefanie. Beneden in de hol hoorden we een ander geluid. Komt uit de studeerkamer Ik draaide de deurknop om En duwde de deur voorzichtig open Je rook het onmiddellijk Sigarenrook De straal van de lamp bereikte het bureau Van een uitgedrukte peuk in de asbak Kringelde de rook omhoog De draaistoer bewoog nog lichtjes Alsof iemand er net op had gezeten En toen Rezen mijn haren ten bergen Dag Stefanie. Aan het open raam stond een man. Het maanlicht brak door de wolken en bescheen het gezicht. Het koude, kleurloze gezicht op een lichaam dat... André. Waarom doe je dat allemaal? Wat wil je? Ik wil jou, Stefanie. Jou wil ik... Oh. Ik greep haar vast. En toen ik weer opkeek, was de man verdwenen. De gordijnen wapperden in het raam. Gaat het, mevrouw? Huh? Gaat het? Oh, wat is er gebeurd? Hm. Waar is hij? Dat ga ik nu uitzoeken. Wacht hier. Laat me niet alleen, alsjeblieft. Laat me niet alleen. Ik trok haar vingers van mijn mouw en rende naar buiten. Regen en wind. Maar geen teken van een spook. Toen ik weer binnenkwam, zat mevrouw de Velde voor de haard in de zitkamer. Ze beefde van kop tot teen. En... Ik ben hem kwijtgespeeld. Het was mijn man. Hij stond zo dichtbij dat ik dat ik hem wel kon aanraken. Ja, wie het ook was, het was zeker geen spook. Dat was een stevig levend wezen. Spoken laten geen natte voetsporen achter op de vloer. Aha, morgen meneer Koppes. Morgen Annie. Je ziet er niet zo fleurig uit. Nee, nee, Ik heb een groot deel van de nacht achter spoken aangezeten, Annie. Is er nog koffie? Ik zal er zo meteen zetten. Annie, ik heb iets voor je. Wel, wel, wel, wel, wel. En wie hebben ze hier binnengebracht? Goedemorgen. Goedemorgen, u zegt het. U ziet er recht uit alsof u inderdaad een verdomd goede nacht hebt gehad. Als zij bovenop al onze andere diensten ook nog dat krijgt, dan zal ik haar springprijzen moeten aanrekenen. Hey, we hebben in aparte slaapkamers geslapen. Ik ben zo moe omdat ik zowat de halve nacht achter spook heb aangezeten. En als het zo zit, mijn zoon, dan zou ik daar maar bij laten. Annie, laat is dit nummer. Ik wil weten bij wie ik terechtkom. Maar waar heb je het gehaald? In het adresboekje van Martens, dat ene wachtmeester Koppens gejat heeft op de bank. Het nummer is rood omcirkeld, maar er staat geen naam bij. Alleen het nummer. Ja, oké. Okay. Uh. Mm. Koppels, alsjeblieft. <hums> uh <-huh. hums> ja, lukt. Wat wil je dat ik zei? Moet ik dan alles zelf doen? Geef weer. Hallo. goeiemorgen. Met wie spreek ik, alsjeblieft? Wie? Een ogenblik, alsjeblieft. Jij stomme koe. Kun je dan niets goed doen? Je hebt naar mevrouw De Vilder gebeld. Ik heb het nummer gedraaid dat u me gegeven hebt. Zeven... 24, 45, 87. Dan zou je wel verkeerd gedraaid hebben. Hallo. Spijt me verschrikkelijk, mevrouw De Vilder. Mijn secretaresse heeft blijkbaar een fout gemaakt. Men krijgt waarvoor men betaalt. Oh, Krijgen waarvoor je betaald wordt? Ik ben verdomd al drie weken niet meer betaald. Maar zwijg. Ik ben het telefoneren. Zo, terloops. Uh... Hallo. Ja, mevrouw De Vilder. Uh, even tussendoor. Wat is eigenlijk uw telefoonnummer? Ah, zo. Ergens moet er een vergissing gemaakt zijn. Ja, sorry voor de vergissing. En? Nou ja, mijn excuses. Deze ene keer had je gelijk, ik zat fout. Maar waarom zou Martens het telefoonnummer van de Vilder in zijn boekje hebben staan? Martens. Het spijt me. Maar die naam zegt me niks. Nee. Bekijk deze foto eens. Oh, hey. Ja, maar ik wist niet dat hij Martens heette. Hij is hier een paar keer geweest met mijn man. André deed altijd heel geheimzinnig over hem. Nam hem altijd direct mee naar de studeerkamer. Heeft me eigenlijk nooit gezegd wie hij was. Maar waarom verliest u uw tijd met deze man? Heeft mij Koppers u niet verteld? Mijn man leeft en hij wil me vermoorden. Daarvan zijn we nog niet zo zeker, mevrouw. Ja, waarom zou hij anders midden in de nacht naar hier komen? Ik wil dat u hem vindt. Ik wil dat u hem tegenhoudt. Tegenhoud? Dat is eigenlijk het werk van de politie. De politie gaat ervan uit dat hij dood is. U moet ze overtuigen dat hij nog leeft. Ja, en hoe gaan we dat aanpakken? Er is een lijk dat begraven werd, als niet uw man in die kist lag. Wie dan wel. Ja, ik weet het niet. Maar zeker André niet. Ja, maar u hebt het lijk geïdentificeerd? Uw, het gezicht was verminkt. Uh... Had uw man bijzondere kenmerken, mevrouw? Uh, littekens, vlekken, geboortevlekken? Maar ja, natuurlijk. Het is gemakkelijk te bewijzen. Hij was getatoeëerd, net boven zijn rechterpols. Een tatoeage? Een hartje met een pijltje erdoor. Met onze initialen A en S, André en Stefanie. Hij had het laten doen voor we getrouwd waren. Later schaamde hij zich voor en daarom verstopte hij ze altijd. Maar dat is het bewijs. Ja toch? We gaan gewoon naar de politie om het lijkt te laten opgraven. Ja. Yep. Twee heren voor u, inspecteur, meneer de Raven en meneer Kopt. Heren? Oh, ik heb dringend een bril nodig, sergeant. Ik. ik zie helemaal geen heren. Ik zie alleen twee. Uh... ...onbetrouwbare figuren met een onsmakelijk voorkomen. Inspecteur Vliegen, wat een aangename verrassing. Een aangename verrassing voor ons beide, meneer de Raven. Ik was me net aan het voorbereiden om die luizenbak van je kantoor te gaan trotseren... ...maar door uw komst hebt u me van deze gruwel gered. Toch niet voor een echtscheidingszaak, hoop ik, meneer Vliegen. Of heeft uw vrouw hier en daar wat rondgeschadeld? Laat dat inderdaad maar aan ons over. Onze voorwaarden zijn redelijk en discretie is onze naam. U hm. waagt zich op glad ijs, de Raven. Hm. Ik wil het net met u hebben over een telefoontje dat ik heb gekregen... ...van de directeur van de Nationale Bank. Hij beklaagde zich over het onwaardige gedrag van een van onze agenten. Um, een wachtmeester Koppens. Kent u een wachtmeester Koppens, sezant? Ik geloof niet dat hier iemand met die naam werkt, inspecteur. Ja, ik zie dat u het erg druk hebt. Meer vliegen, misschien komen we later nog wel eens terug. Zitten en zwijgen. Ah, tuurlijk. Bent u er heel zeker van dat hier niemand werkt met die naam? Omdat, omdat die wachtmeester Koppers toch wel degelijk een uh, legitimatiebewijs heeft laten zien. Dan kan ik er alleen maar van uitgaan dat er vervalsing in het spel is, inspecteur. Vervalsing, zeg zo? Ja wel, ja. Oh, maar is dat niet tegen de wet? Ah. Huh? Hoe was die naam ook weer van uw collega, meneer Draven? Koppens. Hoe zegt u? K Koppens. Oh. Hoort u dat, Chazanne? Ja, ja, ja, ja. Wat een vreemd toeval, hè? Dezelfde naam. Ja. Zeg, en, en bekijk hem eens goed, hè? Mm -hmm. Klopt ook zo'n beetje met de beschrijving die die directeur gaf, nietwaar? Ja, ja, ja. Dezelfde onbetrouwbare ogen. Hè? En identiek dezelfde heimelijke blik. Inspecteur, als er ook maar één medewerker van mijn staf zich op de een of andere manier heeft misdragen... dan zal ik heel streng met hem afrekenen. Ik leid een eerlijke en gerespecteerde zaak. Eerlijk? Gerespecteerd? Ja. Gebruik toch geen woorden die je niet begrijpt, Draven? Waarom bent u geïnteresseerd in die vermiste bankbediende? Zijn moeder heeft ons gevraagd hem op te sporen. Oh, ja, en u dacht dat hij ondergedoken zat in de kast met de vertrouwelijke dossiers van de directeur. <laughs> dat is een goeie, meneer Vliegens. Zij! Het prijs u gelukkig dat ik geen tijd heb om, om met figuur zoals u bezig te houden. Maar u bent gewaarschuwd, hè? Nog één stapje over de schijf en ik draai u de lek in. Pap zult u eten tot hij je oren uitkomt. Goed begrepen? Perfect begrip, ja. De raven? Ja, ik kan daar weinig meer aan toevoegen, inspecteur, dan mijn gemene excuses voor het feit dat de hoge kwaliteitsnormen die ik voor mezelf hanteer. geschaad werden door de ongeoorloofde daden van mijn onervaren jongste collega. Hebt u mij goed begrepen? Jazeker, meneer Vlieger, heel goed begrepen. Oké. Okay. En waarover wilde u me spreken? De Vilder de zelfmoord. Wij zijn hier in naam van onze klant, mevrouw Stefanie de Vilder. Uw klant? heeft die arme koe nog niet genoeg geleiden? Moeten gieren zoals u ze helemaal droog okay. ik protesteer met klem tegen uw veronderstelling meneer vriegen deze dame heeft ons op een wettelijke basis in dienst genomen om de vermeende dood van een ongelukkige man te onderzoeken vermeende dood ja oh, heb u dat gehoord sergeant mm -hmm. Zijn vermeende dood. Mm -hmm. En hier zitten we dan, domme, domme, domme agentjes, rondtollend in onwetendheid. We hebben een lijk gevonden, uiteen gespat op muren en plafond, nietwaar? Zou het niet dood geweest zijn, misschien? Waarin hebben wij ons vergist? Ik weet het niet, inspecteur. Ik zal u eens wat laten zien, de raven en koppens. Dit hier is het dossier van de zaak. De zelfmoord van de wildeur. Oh, kijk eens hier, kijk eens hier, kijk eens hier. Louter voor uw plezier. Enkele mooie kleurfoto's. Oh. Dat hier is het gezicht van een man nadat er een revolver tegen zijn kin werd gedrukt en de trekker overgehaald. Is Mooi, hè? En als u heel nauwkeurig kijkt, dan ziet u waar het grootste gedeelte van zijn gezicht naartoe is gevlogen. Ja, ja, verschrikkelijk. Ja, inderdaad, zegt u dat wel, meneer Koppens. Verschrikkelijk. En dat zijn het soort dingen waarmee echte agenten met echte legitimatiebewijzen zowat elke dag te maken hebben. Dan kijk, kijk eens hier. Hier is het vermeende overlijdensbewijs van meneer de Vilder. Het is geniet op het autopsierapport van de wetstokter die het lichaam heeft opengesneden. om de echte oorzaak van deze vermeende dood te achterhalen. Natuurlijk voor het geval dat wij, domme, domme, domme agenten, zouden gedacht hebben dat hij dood zou zijn. omdat zijn hoofd weggeblazen was. Oh ja, en uh, hier is het vermeende zelfmoordbriefje. Het heeft geen zin meer, ik kan niet meer. Dit is de enige oplossing, André de Vilder. Het is het handschrift van de doden. Dat hebben we wel degelijk gecontroleerd. Heeft het autopsierapport het ook over een tatoeage op de rechterpols ja. van het lichaam? Ja. Tatoeage? Hmm. Nee, niks tatoeage. Waarom? De Wilder was getatoeëerd. Ja. Als dat zijn lichaam is, dan had de wetsdokter dat moeten opmerken. Wat Precies. bedoelt u met als dat zijn lichaam is? Mevrouw De Wilder is ervan overtuigd dat haar man nog leeft. Nog leeft? Ze heeft het lijk geïdentificeerd. Ze heeft zich vergist. De dode had geen gezicht meer. Maar er was genoeg over om hem te identificeren. En ze heeft hem geïdentificeerd. Maar ze heeft hem gezien drie weken na zijn zogenaamde begrafenis. O, oh, ja, natuurlijk. Het fameuze spook. Daarover weten we alles niet waar, Susan. <laughs> Jazeker, inspecteur. Ze heeft twee van onze mannen een hele nacht schaduw laten vangen. Ze is niet goed wijs. Inspecteur, toch zou ik als belastingbetaler willen vragen... om het lichaam op te graven om te kijken of er een tatoeage is... Als dat niet het geval is, dan hebben we hier niet met meneer De Vilder te maken. Gooi ze buiten, sergeant. Luister eens hier, we kennen onze recht. Gooi ze buiten, ja, En als ze tegenstibbelen, zet je ze op de bom. Ja, we zijn al weg, we zijn al weg, maar hierover is het laatste woord nog niet gesproken. Alsjeblieft. Zo. O god, dank u, Bent. Hij heeft net gebeld en me bedreigd. Wie? Mijn man, getelefoneerd. Hij zei, je elke nacht laten bewaken, dat kan niet. Nee. Jij hoer, zodra je weer alleen bent, dan kom ik naar je toe. En u bent zeker dat het uw man was? Ja, maar natuurlijk, ik verzin het toch niet. Wat heeft de politie gezegd? De politie wilde niet aan me luisteren, ze zijn te koppig. Maar je moet hen overtuigen, mijn leven is in gevaar. We zullen ze nooit kunnen overtuigen, mevrouw. Er klopt van alles niet. Als uw man nog leeft, dan moet er iemand anders dood zijn. Maar, maar natuurlijk... Er is iemand anders dood. Op welke dag heeft die man zelfmoord gepleegd, mevrouw? Vrijdag de 17e. En sinds wanneer is Martens vermist? Vrijdag de 17e? Ah, u wilt toch niet zeggen dat. Waarom niet? Waarom zou het Martens niet kunnen zijn? Vertel eens wat er die nacht is gebeurd, mevrouw. Het is allemaal zo snel gegaan. Ik zat hier in de kamer en André was in zijn studeerkamer. En hoe laat was dat ongeveer? Iets voor zeven. Ik was naar de radio aan het luisteren, een, een plaat van Frank Sinatra. Hmm? En toen, plots, ik liep naar de studeerkamer en daar lag hij, André. Als in zijn zedel gegooid, zijn gezicht. Oh, god, zijn gezicht. Pulp. Ja, maar u twijfelde er niet aan dat het uw man was. Oh nee. Ja, en de kleren, dezelfde als die uw man droeg. Dezelfde trui en broek, ja. Hij droeg ze elke avond. Ja. Nou ja, ja, als het zo zit. Wacht dan... eens even, wacht eens even, dat was niet alles. Nog een ogenblikje. De, de schuifdeuren in de studeerkamer, waren die open of dicht? Uh, dicht. Gesloten? Nee, niet gesloten. Dus, terwijl u in de zitkamer zat, kon iedereen in en uit de studeerkamer vanuit de tuin, zonder dat u het wist. Ja, dat veronderstel ik. Probeer u eens te volgen, mevrouw. Uw man vraagt aan Martens om van de bank rechtstreeks naar hier te komen. En hij voegt eraan toe dat het belangrijk is dat niemand hem hier ziet. En dat hij door de schuifdeuren van de studeerkamer naar binnen moet komen. Kunt u me nog volgen? Ja, ja. Martens komt binnen en staart vermoedelijk recht in de loop van de geladen revolver. Kleed je om, zegt uw man. En hij geeft Martens de trui en de broek die hij de hele avond heeft gedragen. Martens trekt ze aan. Ga aan die tafel zitten, zegt de Vilder. Martens neemt plaats. De Vilder zet de revolver tegen de kin van Martens en haalt de trekker over. Zo zorgt hij ervoor dat het gezicht onherkenbaar is geworden. Nadat hij dus zijn eigen dood heeft geënciëneerd, opent hij de tuindeuren en verdwijnt in de nacht. Zou dat allemaal kunnen? Waarom? Waarom? Ja, ja. Een ogenblikje... Waarom zou Martens hier dan rondjes komen lopen? Omdat hij en de Vilder betrokken waren in een grote computerbankfraude, Copus. De Vilder was het wiskundig genie en Martens beschikte over de inside information. Maar nog voor ze hun plannetje konden uitvoeren... heeft een van de bedrogen klanten van de Vilder ermee gedreigd naar de politie te stappen. En daardoor kwam alles op de helling te staan. En hoe heeft het wiskundig genie dat nu opgelost? Hij engeneert zijn eigen zelfmoord, misleidt daardoor de politie... ...en ruimt tegelijk zijn medeplichtige van de baan. En niets weerhouden wilde dan nog om gewoon zijn computerspelletje verder te spelen. Zonder dat hij de pot moet delen. Mm. Wel als u wilt, mag u nu applaudisseren. Allemaal voor onderstelling en uh, u hebt geen bewijs, geen spatje bewijs. Ja, als er geen tatoeage is, is dat het bewijs. We hebben nu een bewijs nodig. Anderen, anders wordt het lijk sowieso niet opgegraven. Meneer de Raven, weet u waarom ik uw detectivebureau heb verkozen boven alle anderen? Omdat we het beste zijn. Nee, <laughs> omdat u geen scrupules hebt. Het graf bevindt zich in de verste hoek van het Maria-kerkhof. achter de bomen en helemaal niet te zien van op de weg. Ik hoop dat ik uw bedoelingen niet kan volgen, mevrouw de Vilder. U, u suggereert toch niet dat mijn collega en ik die kist gaan opgraven... om er een kijkje in te nemen? Dat is precies wat ik suggereer. Dan moet de politie me wel geloven. Het spijt me, mevrouw. Voor een klant ben ik bereid om heel ver te gaan. Heel, heel ver zelfs. Maar ook ik heb grenzen. Ik betaal u 15.000 frank. Maar mevrouw, dat heeft niks met geld te maken. 20.000... Ik denk dat het hier is. Waar is de lamp? Ja, ja. Aan het Vilder. Leg het gereedschap neer. Stil! Vind je de doden wakker maken? Wat ben ik hier aan het doen? Eigenlijk zou ik nu het huis van mevrouw de Vilder moeten bewaken. Voor de honderdste keer, koppers. Mevrouw de Vilder wordt bewaakt door Annie. Hm. En weet degene die daar langs wil. Ze heeft de slagkracht van een voorhamer en schopt waar het pas echt pijn doet. Kom, geef me die spade. Hier, moet er niks van hebben. Maar Zeg eens een ander liedje, wil je? Ik moet hier ook niks van hebben. Ik doe dit omdat ik dan een klant verplicht ben. U doet dit alleen maar voor die vier groene brieven. Besef je wel hoe streng je soms bent. Maar staat er niet zo te gapen? Neem die spade, kom en begint te graven. Uh, nee, nee, nee. nee. Dat heb ik u van in het begin duidelijk gezegd. Ik ben hier nadat ik protest heb aangetekend. Ik neem geen deel aan het eigenlijke graafwerk. Doodskisten worden geen drie centimeter diep geplant zoals lentebollen, weet je? Uh. Dit is hier anderhalve meter diep. We hebben nog een nacht werk. Zeker als ik het helemaal alleen moet doen. Kom. Oké, okay. geef. Maar nogmaals, ik teken protest aan. Protest genoteerd. Wat was dat? Huh? Shh, hou op met graven en luister. Wat ben ik verondersteld te horen? Ik dacht dat ik iets hoorde. Zeg, je bezorgt mijn beelden, nog grijze haren, jij. Doe gewoon voort, kerel. Kruip hierin, kom en graaf. groeven. Tot mijn rug pijn deed. Tot de blaren op mijn handen stonden. En warm dat het was. En toch leefde ik. De hele tijd had ik dat ongemakkelijke gevoel dat er iemand naar ons keek. Stop, stop, stop. We zijn er. Het leek wel alsof we uren gegraven hadden. En daarna sladen we er ook nog in sterke touwen aan de handvatten te binden... om de kist naar boven te trekken. Juist, kom. Kom. Neem nu je touw. Als ik een centje geef, begin je te trekken. Klaar? Klaar. Okay. Nu. En nog eens. Nu. Er zit geen beweging maar in. Als meneer eens zou willen trekken, dan misschien wel. En probeer iets wat kracht achter te zetten, koppel. Stel je voor dat je aan de beddelagers van mevrouw te veel drukt. Hij komt. Ja, komt. komt. Ja, ja. wij zijn. Daar. Wat? Daar, bij die, bij, bij die witte marmeren engel. Ik zou gezworen hebben dat er iets bewoog. Zeg, ik heb geen zin om zenuwleider te worden, weet je? Hou op, daar is niks. Oh. Ik zal er niet kwaad om worden als dit allemaal voorbij is. Hier een draaien. die voor jou en eentje voor mij. Nee, nee, nee, nee, ik heb gedaan wat ik moest doen. Doe gewoon wat er van je gevraagd wordt en hou verdomme op en discussiëren. Jij die, die kant los en ik deze. Hm? Ja. Er bestaan nog langere schroeven? Ze willen het niet waar blijkbaar het ontsnappen. Ik kon die schroevendraaier niet langer vasthouden. Zo erg beefden mijn handen. Ik moest voortdurend denken aan die scène in dat boek van Stephen King... ...waar het lijk plots rechtop in de kist gaat zitten. De ogen wagen wijd open. De mond rood gezwollen van het bloed. Eindelijk waren we klaar. We hebben ze deksel weg te schuiven, kom. Ja. Vooruit, daar zal je niet bij, daar is alweer dood. De lamp, kom. De lamp ja, Ik draaide mijn hoofd weg Maar pas nadat ik een glimp had opgevangen van een wassen ledenpop Het hoofd helemaal ingewikkeld in een kokon van vergeelde verbanden Wat heeft ze nu ook weer gezegd? De linker of de rechterpols? Eh, rechts Niks Probeer eens links Ook niks verdomme Geen tatoeage Dan is dit de veel er niet Zeker weten? Natuurlijk Kijk zelf maar als je me niet gelooft Ja, maar Natuurlijk, natuurlijk geloof ik je wat was dat? Zeg, nu ga je toch echt te ver. Hij lijkt wel een bankschoolmeisje. Zeg, zeg dat niet waar is. Kom aan, wegwees. Gaan blijven. Geen beweging. We konden niet meer vluchten. Overal politie. De moed zonk me pas echt in de schoenen toen een vertrouwd figuur ons tegemoet kwam. Wel, wel, wel, sergeant. Kijk eens wie we hier hebben. Vesalius en Kool. Hoe lang moeten we hier nog wachten? Tot inspecteur Vliegen terug is. U stond ons op te wachten, sergeant. Door wie was u getipt, hè? Ja. Inspecteur Vliegen heeft een anoniem telefoontje gekregen. Oh. Van een man of een vrouw? Ik vrees dat ik u dat niet mag zeggen. Ah, daar is hij. Inspecteur? Uh, sergeant, ga we eens een kopje thee halen als je wil. Voor mij twee suikertjes, graag. Eén kopje thee, Suzanne. Zeker, inspecteur. Ik heb recht op een kopje thee. U mengt verdomme overal recht op te hebben. Dat voelt wel een lage dunk van u te raven. Maar grafschenning, dat is toch onvoorstelbaar. Wat zocht u eigenlijk? Gouden tanden? Een zegelring? Meneer Vliegen, we hebben u al gezegd dat de Vilder nog leeft. Hij zag er anders nogal dooduit. Dat is de Vilder niet, dat is Martens, de vermiste bankbediende. Meent u dat? Ja. Zometeen gaat u me ook nog vertellen dat Martens een open hartoperatie heeft ondergaan. Eh, uh, Martens is toch nog nooit één dag ziek geweest? Nou, dat is vreemd, want de Wilder wel. Hij had een zwak hart. In feite moest hij zich een pacemaker laten inplanten. En neemt u maar van me aan dat er zich in het lichaam een pacemaker bevindt. Oh? De bloedgroep van de Wilder was AB, die van Martens O. En raad eens welke bloedgroep het lichaam had. Uh, AB. <laughs> en wie is hier nu de slimme jongen? Maar de tatoeage. Er is geen tatoeage. Verrast me nauwelijks. Ik heb dat eens grondig onderzocht. De Vilder heeft zich nooit laten tatoeëren. Maar, maar, maar mevrouw De Vilder zei toch... Zoals ik u al eerder heb gezegd, de raven. Mevrouw De Vilder slaat compleet door. U. t inspecteur. Bedankt, sergeant. Oh, uh, ik heb nog een bekje uh, voor u. Jawel. Uh, neem deze lijkenpikkers mee en klaag ze aan. We werden aangeklaagd, opgesloten... en de volgende dag heel vroeg de koude ingegooid... Aan het huis van de raven wachtte ons iemand op. Annie, waarom ben je niet bij mevrouw de Vilder? Omdat ze er niet is, er klopt iets niet. Het huis lijkt verlaten. Mevrouw de Vilder, mevrouw de Vilder, doe open. Oké, okay. even een andere tactiek uitproberen. Wat ben je van plan? Ik steek mijn arm door het glas en doe zo de voordeur open. me nou. Ze heeft wel wat post gekregen sinds gisteren. Hier liggen op zijn minst twintig brieven. Ze zijn er zijn erbij die al drie weken oud zijn en nog niet eens geopend. Geen licht. Er is geen elektriciteit. Ik had mijn lamp bij en scheen de hol in. Het is niet mogelijk. Alle meubels waren met stofdoeken bedekt. Het zag er naar uit dat hier weken niemand was geweest. In deze kamer ook? Zoals in elke kamer van het huis. Bedden niet opgemaakt. Meubels tegen het stof ingepakt. Alles heel leeg. En verschrikkelijk onbewoond. Maar hoe is dat allemaal mogelijk? Zelfs de koelkast is leeg. Hier ligt nog iets. Krant van drie weken geleden. Er is iets rood omcirkeld. Het verslag van de zaak De Vilder. Givier. Luister eens. Onmiddellijk na de begrafenis is de diep bedroefde weduwe, die al een tijdje met haar gezondheid sukkelde, naar haar ouders in Melbourne, Australië teruggekeerd. Australië? Ja. En hier, hier een foto van haar. Kijk. Niet dat het een goede foto was, maar hij was wel duidelijk genoeg. Dat was niet onze mevrouw de Vilder. Waarom? Waarom? Ja, waarom? waarom? Ja. Dat zou ik wel eens willen weten. Waarom? Waarom zich voelden als de weduwe van een dode... ...hem door ons laten opgraven en ons zo verklikken bij de politie? Ik weet niet zeker dat zij het was. Natuurlijk was zij het, stomme koe. Ze denkt dat we mafketels zijn. Koppes is de enige die iets van haar gedaan kreeg. Hij heeft er tenminste nog wat plezier aan beleefd. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. <laughs> dat ligt dan aan jou. Annie, boodschappen. boodschappen? Mevrouw Martens heeft gebeld. Oudmoedertje Martens. Ik hoop maar dat u haar met het nodige respect behandeld hebt, want ze was onze enige klant. Nu niet meer. Ze wil niet meer dat we voor haar werken. Waarom, verdomme? Dat heeft ze niet gezegd? Misschien heeft ze iemand gevonden die net zo slecht is als wij, maar uh, goedkoper. Goedkoper? Ik, ik heb helemaal niets aangerekend. Dit is de ultieme belediging. De bonds krijgen van een niet betalende klant. Bestaat er nog een grotere vernedering? We zullen het moeten aanvaarden. Dit is het einde van de weg. Je kan beter naar een andere job uitkijken, Koppes. Uh, Oké. Okay. Zodra u betaalt wat u me verschuldigd bent. Maar mee, de bank heeft onze rekening geblokkeerd. De eigenaar dreigt ons het eind van de maand buiten te kieperen. En we hebben een zelfs geen niet betalende klant meer dat ze ons de bons heeft gegeven. Ze had toch niets te verliezen. Weten jullie waarom ze wil dat we de zaak afronden? Omdat haar liefste zoontje is teruggekomen en ze niet wil dat iemand dat weet. O, waarom zou ze niet willen dat iemand dat weet? Omdat hij de bank heeft bestolen en hij zich nu thuis verbergt tot hij het land uit kan. Nonsens. Nonsens zeg je? Oké, okay, oké. Okay. We zullen gaan kijken. Als zij wil dat we ons mondje houden, dan zal hij met een flinke duit over de brug moeten komen. Ik hey, kom, kom eens. De jas. Ja, mijn jas. Ja. Wie wie is daar? De postbode. Aangetekende brief moet afgetekend worden. Ja. Ogenblikje. Oma u bent het weg. Nee, nee, nee, nee. Rustig, rustig, mevrouw. Zo gaat dat niet. En? Wat is hier allemaal gaande? Uh, uh, ik, ik wil niet dat u nog naar mijn zoon zoekt. Toch niet, omdat hij al thuis is? Nee, maar nee, natuurlijk niet. Dan hebt u er helemaal niets op tegen dat wij een kijkje gaan nemen. Maar... Uh, huh? nee, nee, Ja? Nee, nee, maar, maar dat, dat kunt u niet maken. Nee, nee, kom terug. We vlogen de trap op en renden de slaapkamer binnen. Een man staarde ons aan, zijn mond wagenwijd open. Een man die ik voor het laatst had gezien in de studeerkamer van mevrouw De Vilder, toen hij daar dode echtgenoot speelde. En wie bent u verduiveld? Dag, meneer Martens. De raven is eraan. Ik heb u gezocht. En toen viel ook onze mond open. Want er bleek nog iemand in de kamer te staan. Wel, wel, wel, wat een aangename verrassing. Hoe gaat het ermee, mevrouw de Vilder, of hoe u ook mag heten? Dag, meneer de Raven. Dag, meneer de Raven, zegt ze. <lacht> u weet toch dat uw cheques verdwenen zijn, veronderstel ik. Ik wilde u net het geld sturen. En aan welk adres had u zo gedacht? Vorst Centraal, waar ik en Kopers een tijdje verblijven wegens schrafschending? Ik denk toch dat we het recht hebben op een woordje uitleg. Of niet soms? Ja, daarvoor hebben we echt geen tijd. Verdwijn en vergeet dat u ons gezien hebt. Ik geef u alles wat ik u nog schuldig ben. Plus een extraatje van 10.000 frank. Plots begon de computer van Martens te piepen... en op het scherm verscheen de boodschap. Nationale Bank. Absoluut geheim. Codewoord vereist. Uw kleintje weent. Ja, ja, uh, ik weet het, uh, het. Het komt zo nou niet. Codewoord vereist... Ah, computervervalsing. Ik had gelijk. 50.000 en geen vragen meer. 50.000? <laughs> kom, kom, wat het ook is. Het zal wel wat meer waard zijn. Wat zou u zeggen van tien jaar gevangenisstraf? Is het zoveel waard, Draven? Meneer Vliegen, eh... Uh... U bent net op tijd, meneer Vliegen. Ik, ik stond uh, op het punt een civiele arrestatie te verrichten. Die twee hier wilden de Nationale Bank plunderen. En u dacht dat wij dat niet wisten? Stuk om benul. We hielden dit huis al weken in de gaten. We stonden op wacht tot Martens weer zou opduiken. Op wacht? Maar wij wisten weken niet... Weken planning naar de bliksem door jullie stomme tussenkomst. Verdwijn, maar ik zet jullie op de bom. Ja, zijn al weg, zijn al weg. Kopjes. eens. Waarom heeft Vliegen ons niks over die pacemaker gezegd... ...voor we dat lijk gingen opgraven? Dan was dat helemaal niet nodig geweest. Uh, ik ben er net achtergekomen wat hier gade is. Kom aan, we gaan terug. <kwijls> wat betekent dat? Moet ik mijn mannen roepen om jullie te arresteren? Welke mannen? Ik zie hier helemaal geen mannen. Ze staan verdekt opgesteld. Ze bestaan helemaal niet, Vliegen. U bent hier helemaal alleen. Waar hebt u er in godsnaam over? Ik ben verdomd dom geweest. Ik kon maar niet uitvissen waarom zij absoluut wilden dat wij dat lijk opgroeven... om ons dan aan de politie te verklikken. Maar plots ging er een lichtje branden. Veronderstel dat een van die pakkenmannen een stoutte jongen was... met lange vingers en dat hij en zij onder één en hetzelfde hoedje speelden. En veronderstel dat bij dat lijk iets begraven lag... dat ze beiden verschrikkelijk graag in handen hadden. De pakkenman kan dat lijk niet laten opgraven. Maar wat als er een paar mafketels bereid worden gevonden... om dat vervelende klusje voor hen op te knappen? Hm? De stoere pakkenman kan hen dan arresteren... zodra de klus is geklaard. Wat hem dan nog rest, is alleen maar zichzelf helpen. Waarmee zichzelf helpen? Maar wat een smaakvol zegelringetje hebt u daar toch, meneer Vliegen. Doet me denken aan de ring van een lijk... toen ik naar een niet bestaande tatoeage zocht. Hm? En wat een toeval. Dezelfde initialen. A.D. André de Vilder. Die heb ik gegapt. En dan? Wat is daar zo belangrijk, hè? Ik had er een boontje voor. U. Meer niet. Oh, god toch. Ja, ik hoopte al dat dit in mijn financiële voordeel zou kunnen uitdraaien. Helaas blijkt dit een gemeen, onbeduidend diefstalletje te zijn... dat ik niet door de vingers kan zien. Kom eens. Mm. belt u je even naar de pakkenmanenwinkel. Als ze daar nog een eerlijke agent in voorraad hebben, dat hm. ze mij even lang sturen. Wacht even. Leg neer, die hoorn en luisteren. Je gaat ze toch niets vertellen? Ja. Waarom niet, schatje? Er is genoeg voor iedereen. Anders hebben we niets, schatje. Ja, uh, Steffi is een intieme vriendin van me, heel intiem. U uh, hebt gelijk, draven. We gaan de bank overvallen. Wat heb ik u gezegd, Koppes? Computers kunnen alleen maar doen wat ze gezegd wordt. Denk u even in wat er zou gebeuren als een gewetenloos iemand zijn weg zou vinden in het computernetwerk van een bank met instructies die hij in zijn voordeel zou kunnen gebruiken. Ah, het water komt maar in de mond. Maar niemand vindt zijn weg in dat programma zonder een codewoord. Het is geen woord, maar een cijfer. Om het kort te maken, het heeft te maken met de herschikking van het binaire materiaal... ...tot een onontwarbaar basisgetal van 127 nee, nee, nee, nee, zo eenvoudig is dat niet. Eigenlijk gebeurt en, alsjeblieft, het... Alsjeblieft, Martens, u hoeft het me niet meer uit te leggen. Ik heb het de eerste tien keer al niet begrepen. Het zal dus nu ook wel niet lukken. Belangrijk is dat Weile André de Vilde niet alleen een wiskundig genie was... ...maar ook een doorgewinterde boef... Om een lang verhaal kort te maken, hij kwam Martens hier in de computerclub tegen... ...en ze hebben de hoofden bij elkaar gestoken. Hij heeft het codewoord samengesteld. Ik weet niet hoe hij het klaargespeeld heeft. Eigenlijk is het onmogelijk. Maar toen we het eenmaal hadden, braken we binnen in het computerprogramma van de bank... ...en konden we de computer het bevel geven onverschillig welke som over te schrijven... ...op onverschillig welke rekening van onze keuze. Prachtig. Dat is nog lang niet alles... Daarna kan de computer elke verwijzing naar de transactie uitwissen. Alles uitvegen. En niemand zal ooit weten waar het geld naartoe is. Daarvan moet ik gaan zitten. Mijn benen worden slapjes. Dat geld kan toch niet op een andere Belgische bank worden overgeschreven? Die zouden onmiddellijk de nationale waarschuwen. Net of die banken hier aan elkaar gelijmd zijn, weet je. Uh, daaraan hebben we gedacht. Uh, daarom ben ik naar Zwitserland gereisd. Martens lichtte ons in over de details... Met het geld dat de Vilder van zijn klanten had verduisterd, vormde Martens Holdings in Zwitserland mm. en opende hij geheime bankrekeningen voor ieder van hen. Op die fatale vrijdagnacht, toen hij uit de bank wandelde om naar Zaventem te gaan, liet hij bij de Vilder een cassette achter om over de telefoon aan zijn moeder te laten horen. Op het bandje stond dat hij voor een paar dagen weg zou gaan. Hij vroeg haar de volgende dag de bank te bellen om hem ziek te melden. Maar mijn moeder heeft de boodschap nooit gekregen. De Vilder kon de spanning niet meer verdragen. Hij stond op het punt een zenuwinzinking te krijgen. En toen een van zijn klanten het geknoei ontdekte... en de politie wilde inlichting wel toen, toen sloeg de stoppen helemaal door. De Vilder pleegde zelfmoord. De Vilder vertrouwde niemand het codewoord toe. Hij krast het op de binnenkant van zijn zegelring. Hij droeg hem toe dat begraven we werd. En hoe bent u in dit alles verzeild geraakt? Ik werd gebeld voor de zelfmoord. Huh? In de studeerkamer vond ik de cassette en andere documenten. Ja, en toen ik de astronomische bedragen in deze zaak vergelijk met mijn politie hier, Toen besloot u de bewijzen achter te houden. Toen besloot ik de weduwe die al genoeg geleden had niet te vertellen dat haar man een misdadiger was. En daarna ben ik naar de luchthaven gegaan om Martens bij zijn terugkeer uit Zürich op te wachten. Ik suggereerde dat een nieuwe partner hem misschien beter zou bevallen... dan een verblijf achter de taan is... En daar gaf hij mij volkomen gelijk in. Alleen ontbrak ons die zegelring. Ik dacht onmiddellijk aan u. En gelukkig dat u was om onze ring te laten lopen... en ons te brandwerken als grafschenders. Kom ja, maar. Geen zeg. Kijk, ik ben bereid om het goed te maken. Met het geldt van iemand anders. Laat maar zitten, ik moet er iets van hebben. Maar u beseft blijkbaar niet over hoeveel wij het hier hebben. Nee, nee, nee, nee. Het kan mij niks schelen ook. We hebben het niet over een paar zielige duizenden. Wij praten over miljoenen. Dit is noodnummer 100. Welke dienst wenst u alsjeblieft? Brandweer, ambulance, politie. De politie. Dat is wat ik had kunnen zeggen, maar ik zei niets. Ik legde de hoorn weer op. Miljoenen. Het maximum dat we met één slag kunnen thuishalen. 100 miljoen Belgische frank. En hoe zou meneer dat willen verdelen? In gelijke delen. Martens heeft vijf Zwitserse holdings opgericht. De computer zal twintig miljoen op ieder van ons overschrijven. En u maakt dan gewoon uw keuze, akkoord? Zeg alsjeblieft Jacobus, in godsnaam. Ja, akkoord. Oké. Okay. Aan de slag. Uh, zit de disk al in de computer? Ja, ja. Alleen het codebord ontbreekt nog. Hier gaat het. Vliegen schoof de zegelring van zijn vinger en begon heel zorgvuldig een hele reeks cijfers in de computer in te tikken. Het leek wel een eeuwigheid te duren. Uiteindelijk lichtte de boodschap op. Codewoord aanvaard. En nu? Druk op de entertoets en de computer zal automatisch 20 miljoen op elk van de vijf rekeningen overschrijven. En daarna worden alle details van de transactie gewist. Oké. Okay. Dames en heren, hiermee verklaar ik ons alle... miljonair. Onmiddellijk verscheen op het scherm een eindeloze reeks van cijfertjes... bijna te snel om te lezen. Maar ik kon duidelijk onderscheiden dat de cijfers... 20 miljoen vijf keer oplichten toen het geld werd overgeschreven. Daarna werd het scherm donker. Oh. Zo, dat was dat. De perfecte misdaad. En hoe voelt dat aan, rijk zijn? Dat voelde verdomd goed aan... Tot we het gezicht van Martens in het oog kregen. Zo wit als een lijk. Hij bibberde. Wat is er met jou aan de hand? Die, die rekeningnummers. Dat waren de onze niet. Hoe bedoelt u? Ja, het geld is niet op onze rekeningen overgeschreven, maar op iemand anders. Hoe, op iemand anders? Op wie? Ja, ik, ik weet het niet. De nummers flitsen zo snel voorbij, maar, maar het waren zeker de onze niet. Maar ga gewoon terug naar het programma en zoek uit waar het geld naartoe is gegaan. Dat gaat niet meer. De details zijn uitgewist. Maar de bank heeft toch geld genoeg? Ik nog eens in. Nee. Probeer gewoon een tweede keer. Nee, het codewoord kan maar één keer gebruikt worden. Wilt u hiermee zeggen dat iemand anders met onze 100 miljoen duiten is gaan lopen? Ja! Laat me los! Ja. Heb je misschien het programma gewijzigd? Ja! Jij valsspelend spelend, klein varken. Je hebt het programma gewijzigd. Wijzigen? Hoe zou ik dat kunnen? Uw vriendinnetje had de disk, niet ik. Ja, dat is waar. Ik heb ze altijd bij me gedragen. Ben je daar wel zeker van? Hè? Als ik maar even vermoedde dat je mij bedroog, hè? Jij hoer! Maar jij houdt de schijf voor mij. Jij zal het wel gewijzigd maar hebben. Maar ik ken niks van computers. Mooi, ik ook niet. Wat heeft er niet wel weerhouden mij te beschuldigen? Maar jullie spelen allemaal onder één hoedje. Jullie proberen mij en Koppes voor schut te zetten, maar dat spelletje gaat niet door. We staan allemaal voor schut. Niet allemaal, de jongen. Er is er eentje bij die de dans is ontsprongen. Maar zo gaat dat hier niet aflopen vliegen. Ik? Martens heeft het gedaan. Gladde Martens. Er, en jij denkt dat wij dat... Ja, natuurlijk. Iedereen was woedend. Er werd geroepen, gediscussieerd, beschuldigd, tegenbeschuldigd. Ik kon het niet langer verdragen en ik ben opgestapt. <tum> Net zoals in de nacht toen het allemaal begon. Pijpens regende het. Dat hebt u al eerder verteld, meneer Koppens. Ik dacht dat u alleen sneeuw had gezien in Zwitserland. Uh, we hebben alle soorten weer gehad. Uh, het glas van de sergeant is leeg, liefje. Oh, nog wat champagne, sergeant? Nee, nee, nee, dank u, mevrouw. Niet tijdens de dienst. En trouwens, met het volgende vliegtuig moet ik terug naar Brussel. Uh, geef mij toch nog maar wat, uh, Stefan. We moeten ervan profiteren zolang we nog kunnen, hè. Ik veronderstel dat ze dit wijntje niet serveren in Vorst. <lacht> Hoe bent u ons op het spoor gekomen, sergeant? Inspecteur Vliegje, meneer. Hij werd betrapt toen hij gestolen goederen verhandelde... Hij was bereid om informatie uit te wisselen tegen verzachtende omstandigheden. Hij heeft ons helemaal ingelicht over de NB-zaak... die ons maanden hoofdpijn heeft bezorgd. Iedereen die erbij betrokken was, hebben we kunnen opsporen... behalve u en de dame. Gelukkig wist Interpol ons iets te vertellen over een Belgisch koppel... dat nogal losjes met geld omsprong in een luxueus Zwitsers hotel. En toen ik dat hoorde, ben ik meteen naar hier gevlogen. Kan ik u echt niet verleiden met een hapje? Er is kaviaar, schotse zalm, kip, biefstuk, verse aardbeien in wijn. Nee, nee, mevrouw, dank u. Ik moet er nu echt vandoor. Uh, u bent vroeger ook nog computerprogrammeur geweest, is het niet? U kon die schijf dus gemakkelijk wijzigen. Maar wanneer viel precies u, Frank, dat uw vriendinnetje niet de echte mevrouw de Vilder was en dat alles dus opgezet spel was... Dat was de nacht toen hij me beschermde tegen mijn spook-echtgenoot. Hij onderzocht het huis te grondig. Ja, precies. In een lade ontdekte ik het krantenbericht van het onderzoek. Ik las dat de echte mevrouw de Vilder naar Australië was gevlogen. En toen ik Steffi hiermee confronteerde, moest ze me wel de waarheid vertellen. Hè? Ze bood me de helft aan van haar deel op voorwaarde dat ik mijn mond hield. Maar eh, toen we later vriendelijker voor elkaar werden, <laughs> kwamen we tot het unanieme besluit dat er wel wat meer in zat. Ja, ja, ja, ja, ik, uh, ik begrijp het. Weet u, sergeant, dat ze nog lang niet op zijn? Wat dacht u van verdelen? Huh? Klinkt toch aantrekkelijker dan de gevangenis? Zeker van dat u geen drankje meer wil? Wel, uh, nog eentje. Dan maar. Mm. Maar hoor toch eens die regen? Doet me aan België denken. Biefstek met friet. Dat zei je toch? Ik, nee? <laughs> Steffi? Ik weet niet meer hoe lang dat geleden is. Ik zal weer aan de smaak moeten winnen. <laughs> U hoorde Jo de Meijer, Oswald Verzijp, Doris van Kanegem, Machtelt Ramout, Janine Schevernels, Ludo Buschots, Alex Villeke, Anton Kogen en Jackie Morel in de lijkenpikkers. Een luisterspel van Ardy Wingfield. Vertaling Christine Vugen, regie Greet Bernet, geluidsregie Eddie Bilkin, techniek Piet Stengele en Wim van Herp.